Uur. Wat er algemoet met het NWS-journaal. De komende jaren zullen er minder Polen, Bulgaren en Roemenen naar Nederland komen om hier te werken, verwacht ABN AMRO. Volgens economen van de bank wordt het loonverschil tussen Nederland en de Oost-Europese landen steeds kleiner. Ook krijgen de werknemers in eigen land steeds vaker een vast contract. Wat aantrekkelijker is dan het onzekere werk in Nederland. Veel werkgevers zoeken nu alternatieve arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit Zuidoost-Azië en Oekraïne. In de golf van Oman zijn volgens de Amerikaanse marine twee olietankers aangevallen. Een van de schepen zou stuurloos zijn en de ander zou in brand staan. De bemanningen zijn geëvacueerd. Een opvarende zou licht gewond zijn. Het is nog onduidelijk wie de daders van de aanval zijn. In mei was er ook een incident in de golf van Oman. Saudi-Arabië meldde toen dat twee van zijn tankers waren aangevallen... waardoor de spanningen met Iran opliepen. Ook commerciële schepen van de Verenigde Arabische Emiraten zouden toen doelwit zijn geweest. Een filmpje van het regionaal archief Alkmaar dat werd verwijderd van YouTube... is weer te zien op het videoplatform. YouTube haalde de video met beelden uit de Tweede Wereldoorlog... een paar dagen geleden offline. Het materiaal zou haatzaaiend zijn. Uit vorige week werd het hele kanaal van het archief in Alkmaar... al korte tijd verwijderd, om dezelfde reden. In Cyprus zijn de resten van een zevende slachtoffer... van een verdachte seriemoordenaar gevonden. Het gaat om een meisje van zes, van wie ook de moeder werd vermoord. De verdachte is een Grieks-Cypriotische legerofficier die in april werd gearresteerd. Hij heeft bekend vijf vrouwen te hebben vermoord. Ook doodde hij de dochters van twee van de vrouwen. Het weer nog. Af en toe zon, maar ook flink wat stapelwolken. In de westelijke helft kunnen een paar felle buien ontstaan. Het is vandaag 18 tot 21 graden. Morgen eerst grijs, later meer zon. Dan is het 21 tot 25 graden. S'avonds is er opnieuw kans op buien. Dit was het NMS Journaal.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 ik aan de dag lang geleden begon het zomaar. Nou ja vandoor aan met jou, niet wetend wat er is. eindigen zal. Nu leer ik hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven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 Bye. <laughs>